Maar die macht is zo groot uh, op dit moment dat uh, de industrie in grote mate bepaalt welke medicijnen worden voorgeschreven. De macht is zo groot dat de industrie ook in belangrijke mate bepaalt welke onderzoeken worden opgezet. We schatten dat in Nederland alleen per jaar zo'n 1,3 miljard euro aan marketing van uh, geneesmiddelen omgaat.